De president vindt dat de huidige omstandigheden niet geschikt zijn... om democratische en representatieve verkiezingen te houden. Een originele tekening van Kuifje is op een veiling verkocht voor bijna een miljoen euro. De tekening stond op de voorkant van Kuifje in het land van de Sovjets uit 1930. Op de print is te zien hoe Kuifje een propeller maakt uit een boomstam. Schriptekenaar Hergé heeft hem zelf ondertekend... en dat maakt de tekening extra zeldzaam volgens het veilinghuis. De Belgische striptekenaar overleed in 1983. Origineel werk verschijnt niet vaak op veilingen, omdat Hergé zijn werk niet verkocht. En het weer. De windkracht neemt langzaam af. Het is wisselend bewolkt en overwegend droog. De temperatuur ligt rond de 10 graden. De komende dag is het zo goed als droog, met soms zon en 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 T-minus 15 seconds and counting. not afraid of new frontiers, he's rubbed shoulders with the stars, he's boldly gone where no man has gone before, and he's returned from his latest mission to bring you a show like nothing on earth. So we proudly present the man with more dip in his hip, with more pride in his stride, your space walking, fast-talking DJ. Revolution 909 Dance. Revolution 909 Dance.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 Cheers. Without you, I've been strong for so long. I never thought. De damers in het jaar man, rufen ihre Mama, aber Kadabra, alles nacht aan, namen, pibibutsen, zinnen, immer noch bananen, na, na, na, na, na, na, 7. Les shing ding ding mais boum quand notre cœur fait boum tout a de bruit boum et c'est l'amour qui s'éveille hey hey hey boum quand notre cœur fait boum tout a de bruit boum et c'est l'amour qui s'éveille. dear. Thank you and good night. Ja, liebes Zuschauer, grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Schorsch Leitner. Nee! Ich bin vom Ruf volkstimmeliger Sänger. Und wir möchten mit Ihnen hier heute Abend sein. Richtig urwillig singen. Amen. Ja, am Piano sitzt da Abend der Sepp. Der Sepp ist mein allerbester Biennist. Sepp, sag den Menschen da draußen in Hamburg einmal ein ganz recht herzliches Grüß Gott. Ja, Grüß Gott. Ja, so is recht, Sepp. Ja, klatschen Sie ruhig, meine Damen und Herren, klatschen Sie ruhig, ja, klatschen oh, Sie ruhig, meine Damen und Herren, klatschen ruhig, klatschen ruhig. Also, ich habt schon aufgehört, ja. Meine Damen und Herren, ganz recht herzlich willkommen heute Abend, denn ich weiß, Sie haben lange, lange, lange, lange darauf gewartet. Heute Abend ist es endlich soweit. Heute Abend kommt sie endlich zu Ihnen, die volkstümliche Heimatmelodie, meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen Sie sich. Ja, reisig, man! Staan Ja! Say yo Ja,